Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die chronisch ziek zijn geworden door q koorts worden nog steeds niet goed geholpen door de overheid. Dat zegt de nationale ombudsman. Jaren geleden werden tienduizenden mensen besmet door zieke boerderijdieren, vooral in Brabant. Veel van die mensen zijn sindsdien chronisch vermoeid en zij krijgen volgens deze stichting te weinig hulp. In de ene gemeente uh, krijgen mensen wat huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, of een invalide parkeerkaart. En in andere gemeenten uh, krijgen mensen met Q-koorts helemaal niets. Ook vindt ze, net als de ombudsman, dat de overheid excuses moet aanbieden. In Nigeria zijn meer dan 280 kinderen ontvoerd. Ze begonnen net aan hun schooldag toen tientallen gewapende mannen het gebouw omsingelden. Een paar dagen geleden werden ook al meer dan 200 kinderen en vrouwen ontvoerd in Nigeria. Het is al jaren een groot probleem. Vaak vragen de criminelen grote sommen los geld. Het demissionaire kabinet maakt geld vrij... zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar gezondheidsproblemen die alleen vrouwen hebben... Een paar maanden geleden stond nog in een rapport dat er te weinig aandacht is voor onder meer menstruatie, pijn en overgangsklachten. Hoeveel geld het kabinet precies ervoor uittrekt, is nog niet bekend, maar in ieder geval een paar miljoen per jaar. En opnieuw slecht nieuws over het Great Barrier Reef in Australië. Dat koraalrif is weer aan het verbleken. Omdat het water warmer wordt, verdwijnen de kleuren en kan koraal uiteindelijk afsterven. Natuurorganisaties willen dat de Australische regering meer doet. It just shows what an incredible toll climate change is having on our greatest natural wonder, and reinforces the need for us to significantly increase our ambition to reduce our emissions. De uitstoot moet dus omlaag om het koraal te redden, zegt hij. Dit is de zevende keer sinds 1998 dat er massale verbleking is ontdekt in het Great Barrier Reef. Het weer nog, de dag begint fris, maar daarna is het flink zonnig en warmt het snel op. Prima lenteweer dus bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 5 minuutjes vertraging op de A27. Als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt, kom je in 4 kilometer file bij Afrit de Bult.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 Zo, daar zijn we weer, hè? Ja, mijn, ja. Naam, is, mijn naam is Tommy. Tommy wie? Eh, eh, mijn Tommy naam wie? is Tommy. Tommy. Tommy. Tommy hoe? Tommy hoe? Tommy hoe. Tommy hoe. En eh, ik sta aan de flipperkast hier in de studio. We hebben een nieuwe flipperkast, luisteraars. Ja, we hebben een flipperkast. We komen niet in de uitzending vandaag, want we gaan heel ogen flipperen met, met, met, met z'n allen. Oké, oké, oké, ja. Jij bent net begonnen, je staat nu al op tilt. Ja. ja. <laughs> nou, ja uh, goedemorgen ja, goedemorgen uh, allemaal op uh, deze zeer toch wel bijzondere dag. Uh, ja. En, uh, ja. Een heel bijzondere dag, hè? Het is een hele bijzondere dag. De ja. internationale dag van de man. Nee, Charles, van de vrouw. Van de. Internationale Vrouwendag is het vandaag. Internationale Ach, Vrouwendag? Ja. Oh, dat, zal, dat zal Harm zijn moeder leuk vinden. Ja, dat denk komt ik ook. Hij, komt hij nog zo eigenlijk? Al best. Dat is, ik vind, ja, we hebben hem er wel uitgenodigd, maar. Uh, <laughs> we, gaan het, we gaan het vinden. Ze ja. dus zouden vandaag, vandaag ook een dagje Amsterdam doen met die twee gasten die we de vorige keer bij ons zijn, die tweeling. Ja. Oh ja. En de moeder van Harms zou met hun naar de stad in Amsterdam. Oh, het is een mooie dag. Dus, uh... <laughs> nou, de dag, ja, de dag is dag wel is mooi. mooi. Ja. ja, dat klopt wel. <laughs> maar jij... goed, wat, wat gaan we doen jongens, de komende drie uur? Ik wil eerst nog even Gerry vragen. De, de, oh, de, de, de, in de vrouwensfeer. Ja. Weet, weet jij waarom kippen geen borstjes hebben? Uh, haantjes, ze... he? haantjes hebben geen handjes. Geen koekje meer voor die man, hè? Nee. Die, die conserverende, conser, conser, conser, conser, conser, die chemische troep gaan naar zijn hoofd ja. Zeg maar ja. mensen, wat gaan we doen vandaag? We hebben drie uurtjes. Hè. Ik bedoel, wie gaan we krijgen, ja, we krijgen? We krijgen een gast die komt alles vertellen over ja, bijzondere gesprekken met elkaar. Verbinding zoeken met elkaar. Ja. Uh, openhartig zijn naar elkaar toe. Oh, in een hele ontspannen sfeer heb ik begrepen. Dus ja. we gaan er alles over horen door uh, Linda Oudendijk. Die ik komt vind daar. het leuk. Ik zeg, Gerry wie komt er vandaag? En, en naar Gerry ben ik in een hele zware stem. Dat is raar. Charles, en wie komt er in de tweede uur? Uh, dat weet nou, ik niet was het mooi geweest als Gerry je daar opgepakt. Nee, nee, nee, nee dat doet niet. <laughs> <laughs> nou, ik, ik moet je eerlijk even bekennen dat ik nu even uh, uh, dat niet paraat heb. Maar, uh, maar ik Ger wel. Ja, ja. Nou, Gerry geteld. Als wij Gerry <laughs> toch niet hadden, hè, op deze speciale dag, als wij Gerry toch niet hadden, hè, dan konden wij wel inpakken. Ja. Nee, nee wat, uh, dat, is, dat is wel leuk en dat vind ik zelf persoonlijk leuk. Uh, Marianne Rebel komt. Marianne Rebel is een, een, een, een artiest hè, in Zandvoort, heel bekend. Ik krijg ook schilderles van haar al jaren. Schilderles? En, ja, ja, ja. Ah. En uh, zij komt um, ook mede door het project samen met de KNRM. Uh, de kinderen schilderen um, een project van uh, 200 jaar KNRM. KNRM is er nu, hè, de, dit jaar. En die kinderen doen uh, redden op zee. Dus ze hebben een opdracht gekregen, redden op zee. Dan kunnen ze dus iets schilderen en zo. Hekjes. En daar gaat Marjan alles over vertellen. Maar dus, uh, oh, doet dat, ja. doe dat geen pijn dan? Wat voor hek? Wat? herretjes? Hek? Oh, hekjes. hekjes. Oh, mijn koptelefoon is niet helemaal goed. Dan, dan, dan, moet hekjes. Jij dan. dan moet jij even, eigenlijk even dat nummer zoeken van Rebel, Rebel. <laughs> Toch? Ik, ik kijk wel uit. Uh, het is, uh, nee, ja, ik, uh, dus die komt uh, daar het ja. tweede uur uh, over praten. Een derde uur? Want we hebben nog een. En het derde hè? uur. Zitten er twee, uh, zitten de twee dat duiven in de Jarle studio. Dat kan al heel goed vertellen. Ja, er dus zitten ik, ja. de twee duiven in de studio. Echt oh, waar? Ja. Mag dat zomaar wel? Nou ja, ze zijn allemaal gelost in Frankrijk. Ik hoop dat ze op tijd komen, ja. <laughs> en dat de wind goed staat natuurlijk. Ja, de wind ook moet ook goed staan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, ik kan het niet anders brengen. Mijn, mijn zoontje, nou ja, zoontje, hij is inmiddels dertig. Uh, ja. Die komt uh, hier alles vertellen over het uh, werk, uh, wat hij doet als ambulance. Oh, maar die, dat is Chauffeur. ja. Dus hij uh, gaat ook alles vertellen uh, over de opleiding verpleegkundigen. Hij doet... Uh, en die doet... Is niet te veel, hè? we hebben maar een uur hè. Ja, maar... maar In het ziekenhuis, verpleegkundigen. Maar, ja, kijk, als het uit de hand loopt, word je gratis verpleegd vanmorgen, Willem. Dus ja, dat scheelt weer dat... Ik ben de vorige keer ook weggegaan met een piekoppleister op een potje. En er was geen gezicht, <laughs> Kijk, ik je wel vertellen. Ja. En hij gaat vertellen over, ja, want hij gaat uh, inmiddels ook hbo doen... Ja, mm. ja, ja uh, met name het avontuurlijke hè, op de ambulance, want het is best uh, ook wel avontuurlijk. Maar ja, er is best wel gebeuren, mee. denk ik. Op een... En hij gaat ook nog voor ons zingen. Oh, volgens... Ja, en dan gaat wel alles vertellen over het ontwerpen van websites, want dat, dat, dat doet hij ook. De zingende en, ambulance uh, broeder De zingende ambulancebroeder en ook nog uh, de, de, de website creator. Ja, ja, maar. Mag en, even, en, ho, ho, nu ga ik als regie mag ik ingrijpen. Ja, je mag als regie ingrijpen. Maar wordt er ook reclame gemaakt dan? Reclame, Ja, voor Sven Duif. Nee, uh, nee, nee, nee, nee. Nou, ja. nou ja, ja, een beetje, een beetje. Nee, dat is goed. Dan zet ik zo meteen een potje in. En iedere keer als dat gebeurt, gaat er een tientje in. Kijk. En dat tientje gaat ja. naar de KNRM. Kijk, kijk. Ja? ja? Oké, okay, nou, <laughs> dan hebben wij de drie uurtjes er ja? gebeurd. Ja, nou season. leuk. Als je zo net zo praat als zijn vader, nou, dan komt u het niet helemaal goed. <laughs> nee, we maken er in ieder geval een heel gezellige ochtend van. En, uh, zeker weten, ja. zeker weten. De eerste luisteraars zijn al wakker. Uh, ik weet uit, uh, uit, uh, uit uh, betrouwbare bron dat, uh, dat onze, onze host in, in Canada, die uh, luistert wel, ze dus ziet oh. niet. En die maakt toch foto's ook van ons? Ja, maar vandaag wordt het uh, iets anders, want uh, de, dat lukt het niet, geloof ik. Oh, oké. Okay. Oh. Oh. Nou, nee. We hebben nog een Belg die maakt foto's van ons. Wat doet hij? Belg. Ja? Maar dat doet het nog met de, op de analoge manier doet hij dat. Oh, dat is mooi. En dan denk je, waar laat hij nou zijn nou filmpjes ontwikkelen, denk je? Bij de HEMA. Nou, in de ontwikkelingslanden. Oh ja. ja. Nou. Dat zijn er geen grapjes, hè? Nou, dat nee, zijn er geen. Dat is gebeurd. Ja, nee, nee. Dat gebeurt. gebeurd. Ik was ja. laatst hier in het dorp en uh, mijn ja. rijbewijs uh, is bijna verlopen. Die dus denken, uh, een nieuwe foto maken. En toen zeg ik tegen die vent, maken jullie ook pasfoto's? Dan zei ik nee hoor, dat doe ik al jaren. Ja, nou, dat is een hele oude stad, hoor. Hé, hey, maar ik heb wel een pasfoto. <laughs> Op een paspoort. mag ik even... het <hazien> wel A hè? sleepy nou. lagoon, a tropical moon, and two on an island. A sleepy lagoon, and two hearts in two, in some lullaby.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 All dance in the breeze and float on the ripples. They're deep in the spell as nightingales tell of roses and dews. The memory of this moment of love. Will haunt me forever A tropical moon A sleepy lagoon And you The memory of This moment of love Will haunt me for a tropical moon, a sleepy lagoon. Ja. Oh, oh telefoon, telefoon, oh telefoon, telefoon. telefoon. Oh nou, Dan doen we gewoon even zijn microfoon even dicht. Zo. En dat maakt helemaal niks uit. Want hij praat er gewoon doorheen. Ik kan het ook namelijk. En uh, in dat geval uh, is het gewoon van, uh, van... Ja, weet je wat? Uh, het is niet mijn probleem. Nee.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 You got you trouble and uh, the fortunes. Ja, ja, ik ja Charles, soms dan moet ga, er eventjes. Ik heb, he? ik heb mijn persoonlijke problemen, natuurlijk. Wil ik even, dat weten? Nee, hoop nee. je gaat je allemaal niks aan, Willem? Nee, dat is ook wel nee. zo. Daar hebben we weer gelijk aan. Nou ja, onze gasten die zijn al een beetje stiekem, een beetje binnengedruppeld. gedruppeld. Kortiertje te vroeg? Heerlijk, Ja, hou ik van. <laughs> ja. Uh, zometeen uitgebreid aan het woord en uh, volgens mij, uh, ik weet niet, wat jullie nou voorzien van koffie, thee met gebak en zo? Zeker. Ja, dan hoop ik dat wij dat ook krijgen natuurlijk. Ja, ja, nee. ja je, had niet. je had het net over de KNRM, had je ja. het over. Had ik het over? Ja, ja, ja. Ach. Maar je bent nou ook een boot speciaal voor drugsverslaafden, wist je dat? Nou, dat soort grapjes hou ik niet van. Nee, dit is een speedboot. <tieft> <Goed. tieft> Stuk je muziek maar weer. <tieft> Ah, <laughs> KNRM, sorry, ik disteltje hem even. We gotta stop. Denk erin, zoals al. zo zeker van je. Dit ja, ja, ja. Is, is, is een Vlaamse, dit is een Vlaamse. Ja, dit is een Vlaamse. Lilian Saint Pierre, nooit van gehoord. Allee, dat hoorde ik een beetje wel. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aan de intonatie van het zingen Maar Ik heb ja. wel Samson en Gertje, die ken je wel. Nou, die ken ik wel. Nou, zij wonen daarnaast. ja Zeker. Jazeker. <laughs> ja, ja, ja. Gerry. Ja, ja, ja. Gerry. Ja, ja, goedemorgen. Ik, ik kijk jou aan en ik kijk onze ja. gasten aan. Want we, uh, ja, we hebben, we hebben gasten. Uh, Linda en Beatrijs van Pluspunt. Pluspunt de Blauwe Trem. En er is dus weer een nieuwe versie, een nieuwe, een nieuwe aflevering van jouw verhaal, mijn verhaal. Ja, die komt eraan. En Beatrice gaat in de nieuwe versie of heb je al een, een, al gedaan, een versie gedaan? Ik heb al een versie gedaan. Jij hebt de derde gedaan? Uh, of de tweede? Ik denk de derde. De derde, ja. Ja. oké. Okay, ja, ja. Ja. En hoe heb je dat ervaren? Uh, heel verrassend. Ik ben eerst uh, enorm gestimuleerd door Linda om te komen. ja. Maar uiteindelijk, uh, toen we eenmaal bij elkaar waren, was het wel een hele bijzondere ervaring. We hebben leren luisteren en ook leren spreken. Ja. Maar vooral leren luisteren ook naar anderen. Heel belangrijk, hè? Ja. Ja. En, je, en je verhaal uit kunnen ja. spreken en zo ook. Hè? Dat niemand je interrumpeert. En, en dat een dat je. ook die ja. afspraak gemaakt, wat er besproken werd... dat het binnen die bepaalde kring bleef. Ja, blijft altijd Waardoor doorgaan, ja. er dus ook veel meer verhalen loskwamen. Ja, dat is een vertrouwen, hè? Ja. Het vertrouwen, ja. Ja. ja. Leuk. En er is ook een, een redelijk hechte band... niet van vriendinnen, maar wel van... dat we bij elkaar komen, regelmatig. Ja. ja, dat is met elke groep, is dat zo. Ja, ja fijn, ja. Leuk Linda, hè? leuk dat het een succes is geworden. Hè? Ja, zeker. Niet verwachten, hadden we niet verwacht hè, in het begin. Hè? Uh, nou ja, Annelies had natuurlijk de eerste keer gedaan en toen was ik er nog niet bij. En die zei ook al: van uh, dat, ja, je ziet het, staat Ja, ik ook zat in het erbij stuk... hè, bij de eerste. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en toen uh, wisten we niet welke kant het op ging. Nee. nee. Maar toch dat het daarna dan. De tweede uh, keer was het, meteen toch was het klaar. al wel ontstond ja. die magie en het ja. vertrouwen hè? Ja. in, in ja. die eerste groep. Ja. En we zitten nu dus bij, uh, nou ja, we hebben nu de derde groep afgesloten. En uh, uh, die magie en de chemie, zoals degene die in de krant uh, heeft gesproken... Uh, ...staat vandaag, een, uh, of tenminste, staat voor deze week een interview in de krant. Ja. Um, die zegt ook, ja, er ontstaat een chemie uh, tussen de mensen en een bepaald vertrouwen... ...doordat je natuurlijk verhalen deelt, persoonlijke verhalen... Ja. Um, ja, die uh, of heel gevoelig zijn, of juist heel mooi zijn. En je leert ze elkaar op een hele snelle manier kennen. En wat op de flyer ook staat, van het, uh, dat werd ook gezegd... van bijzonder dat het in zo'n korte tijd zo vertrouwd voelt met anderen. Ja. Dus dat dat kan in ja, zo'n korte mooi, tijd. Hè? Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat weet jij ook. Ik weet dat het, dat... Ja. ja toen ook ontstond. Ja, want ja. al die groepen, zoals die eerste groep waar ik ook in zat... die hebben nog steeds contact met elkaar. Ja. En wat jij zegt, Beatrice, ook gewoon niet als vrienden... maar ja. gewoon af en toe hè, appjes, een eigen groepje... Ja. dat je met elkaar even wat deelt. Je gaat een kopje koffie drinken en zo. Maar je hebt dan een groepje mensen... die, ja, waar je gewoon uh, wat gezellig is en zo. Ja. En dat hebben jullie ook, denk ik dan. Ja, en je komt elkaar... Op straat tregen. Ja. Maar je zegt niet alleen gedag, je stopt even. Ja. Je praat wat langer met elkaar. Ja. Dat zegt ja. al genoeg, vind ja. ik. En kende jij de mensen uit die groep eigenlijk? Niemand. Niemand. Niemand. Nee, okay. Niemand. Dat is wel heel bijzonder dan, hè? Ja, ja dat is heel bijzonder. Leuk. En nu de volgende groep, uh, Linda. Uh, ja, we hebben 12 uh, maart hebben we een informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn... Uh, dat is van half twee tot half drie. Ja. Uh, want we willen 16 april weer een nieuwe groep beginnen. Um, dus we hopen dat uh, ja, daar mensen langskomen. En wat misschien belangrijk is, dat het gaat natuurlijk om verhalen delen. Maar het gaat dus ook heel erg om uh, het plezier met elkaar uh, uh, beleven. En uh, verbinding. En dus wordt er ook gewoon heel erg gelachen. En uh, ja. Dus het heel belangrijk. moeten eigenlijk ja. ook. Ja. Nou ja, ik, ik heb meegemaakt de eerste keer dat er mensen waren. die hebben hun haal, verhaal verteld. dat ze nog nooit aan iemand verteld ja. hadden. Nog nooit. Ja. Ja. ja, ja. En dat gaf hun zo'n opluchting. Ja, ja. Ja, dat wordt ook wel gezegd. Ja. inderdaad. Van er worden verhalen gedeeld. en dat mensen letterlijk dat zeggen. van ik heb dit eigenlijk. Uh, Echt, nog nooit. Mensen dichtbij, ja. die weten dit niet eens. Nee. Ja, precies. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, zeker. Maar, maar is dat dan een hoop tragedie? Uh, nou, dat ligt eraan. Dus vaak zit er wel heel veel uh, verdriet. Zit er wel heel ja. veel verdriet, is er ook. Ja. ja. Heel veel verdriet. En uh, wat ze nooit eigenlijk kwijt konden, zeg maar. En dat altijd hebben van binnen en zo. En dan blijkt dus, als je dat vertelt... aan anderen, dat, dat die anderen dat ook allemaal weer... toch weer ergens hebben meegemaakt. En dan kun je erover praten. Dat is heel mooi, hoor. Ja. En daar zit een, een begeleider of begeleidster bij die het goed coördineert. Dat is Linda, die haalt het. Ja, die, die, die leidt het in goede ja. banen en zo ja. allemaal. Ja. Dat komt ook, ook belangrijk, natuurlijk, dat je daar. Ja. Uh, ja die verbinding ook tot stand brengt hè, tijdens zo'n gesprek. Hè? Ja, want het is ook jouw verhaal, mijn verhaal... maar het gaat er ook om dat je elkaar uit laat praten. Dus laat je, dat je je verhaal echt kunt vertellen... en dat niet ineens iemand het verhaal over gaat nemen, zeg maar. Ja. Dat is heel belangrijk. ja En, en dat, dat, dat gebeurt, In het, in het hè? begin ja. is dat vooral eventjes ja, dat we... Even wennen, hè? Uh, In de groep, dat, dat wordt natuurlijk vanzelf duidelijk... Maar, en dat zeggen we ook wel in het begin. Weet je, de een is wat meer van... oh, er plopt iets op in... Uh, in haar of hem, uh, zijn hoofd. En dan ja. is het van, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Van, oh ja, daar ben ik ook geweest. Ja. Want het gaat over reizen. Het gaat over familie. Het ja. gaat veel over, familie, hè, ook. Ja, ja ook. Ja. Uh, maar het gaat dus ook over... Uh, ja, het gaat over de oorlog. Ja. Maar het gaat ook over, ja, ik weet niet, vakantie. Van alles, hè. He? Ja. Het schiet echt alle kanten op. Ik hoor je nou, net zeggen, hobby's. hem of haar. Ja. Betekent, wat is, hoe is de verhouding man en vrouw? Nou, deze keer hadden we alleen vrouwen... Ja. Uh, de vorige keer was het uh, half om half. De eerste was uh, ook ons. alleen maar vrouwen. Ja. Oh, de eerste keer was ook alleen maar vrouwen. vrouwen ja. um, de dus tweede is, wel. Ja, ja, het is dan. een, een uh, mengelmoes. Ja, ja. Ja, de ene keer zijn het vrouwen en de andere keer zijn er ook een aantal mannen bij. Maar bemerk je dan meer enthousiasme bij de vrouwen als bij de mannen? Of? Nee hoor, want ja. uh, die keer met, uh, hadden we drie mannen erbij. Uh, nee hoor, het enthousiasme was... Uh, Weet je, er had er eentje in een boek geschreven... die ging daarover vertellen... en de ander die had uh, in Afrika gewoond... en die ja. ging daarover vertellen. Ja. En dus uh, nee, er is dus dan zeker evenveel enthousiasme. En ook uh, de verbazing van hoe anders... andermans leven kan zijn. Ja. Uh, wat je, zelf, je hebt een bepaalde normaal zeg maar, voor jezelf. En uh, ja, je kan niet, zo, niet iedereen kan even makkelijk bedenken... Van dat het ook heel anders kan... Dus als je dan andere verhalen hoort... Uh, dan hoor je, was er ook bijvoorbeeld een man die zei van... jeetje, nou, vind ik zo bijzonder. <laughs> dus nou, ook die ja. verbazing en ja. uh, het verrassende element eigenlijk van... oh, doe jij dat zo? Of uh, zit dat zo bij jou? Of heb jij dat zo gedaan? Dus nou, het, uh... het leuke is de eerste keer ook dat, dat, is inderdaad dat je dus geïnteresseerd wordt... door de verhalen van iemand anders. Iemand had dus belangstelling voor soefisme... Nou, ik wist ook niet wat Soefisme was en zo. En dan nam boeken mee en zo. Dat weet ik ook niet. Ja. Tegen, wat is Ja, dat sufisme? is een soort... Ja, dat is, het is een geloof. Maar nee, eigenlijk het is, is het het niet. Nee, het is een, het is een manier van leven. Is, ja, uh, manier van leven. Maar het is dus niet een... een, een ja, hoe, hoe ze, maar ze hebben dus wel een... In Noordwijk hebben ze een heel ja. mooi gebouw. Hebben ze ook. En dat, is, dat was heel interessant. Ja. En toen kwam... Dat was heel grappig. Kwam daar een, een paar maanden later op televisie kwam daar een programma over. Ja, ja. Dat nou, was zo leuk. Nou weet je, dat soort dingen nou ja, komen dan, dan allemaal uit. Dus ook ja, als begeleiders zijn, leer, leer je ook, ook heel ja, veel. Ja, ja. Want je krijgt ook allemaal verhalen te horen. Er waren ja. nu een paar uh, ook een verhalen over reizen. En dat je opeens ja. een andere kant hoort. En uh, ja, heel bijzonder. Is het dan nou zo dat het meer in de regio gebeurt? Of is Zandvoort hier uh, echt uniek in? In deze, bij, nou, deze Nou, ik denk wel dat er allerlei verschillende vormen zijn. Um, iemand vroeger... Uh, nou, dat was uh, uh, in een gesprekje dat ik het even presenteerde aan uh, uh, het wijkteam ook. Zo van, hm. lijkt het op herstel... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Uh, nou ja, die herstelgroepen en herstelacademie zo. zo van, ook, ja, herstelacademie. Ja, herstelacademie. Ja. Maar het is natuurlijk niet specifiek van, je hebt iets of zo. En daar kom je daarvoor. Het is meer van... Je vindt het gewoon fijn als iemand een keer de tijd heeft om naar je verhaal te luisteren. Het is leuk om eigenlijk gewoon nieuwe mensen te ontmoeten. Want sommige mensen doen ook veel alleen. Dus dan is het leuk om weer eens nieuwe mensen te ontmoeten. Dus zo waren er ook een paar bijgekomen. Van ik heb gewoon behoefte aan nieuw contact. Maar er hoeft niet een bepaalde... Maar is het ook eenzaamheid? Denk je dat ook nou, dat er ja, eenzaamheid bij zit? Het is natuurlijk als jij behoefte hebt aan contact uh, en je, je doet veel alleen. Dan ja. kun je het daar ook naar... Uh, ja. Het is natuurlijk niet de manier waarop wij het brengen van ben je eenzaam, kom naar ons. Nee, nee, nee, nee. Maar uh, zeker als jij zoiets hebt van uh, ik heb gewoon behoefte aan ja, nieuwe mensen ontmoeten. Mm, en op een beetje mooi. luchtige manier. Ja. Want <coughs> het kan best zwaar uh, klinken. van ja, alles wat we vertellen, blijft hier. En uh, weet je, in het begin is dat misschien even zo. Maar doordat je zo duidelijk afspraken maakt met elkaar. En dat het serieus wordt genomen. En dat die begeleiding jou serieus no uh, neemt. En dus echt de ander ook stopt. Zo van nee, nu is zij of hij aan het woord. Ja. Ja. Um, ja, dat maakt het uh, uiteindelijk we, luchtig. Nou ja. Ja. We hebben allemaal bepaalde behoeftes. En wij hebben hier ook behoefte af en toe wel een lekker stukje muziek te doen. Ja, zuren. zeker. Ja, is dat zo? Ja, zeker. <laughs> nou, Ik kijk Willem aan. Nou, hij echt. kijkt mij aan. Uh, Luister En we bekijken op die internationale dag van Hebben de vrouw kijkt Willem. Ja, dat is niet te geloven. Ja, niet te geloven. <laughs> Rose and of angel hair, and ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun.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 Still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies weir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 And if you can, don't let me know, don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, but still somehow it's love's illusion. Gone. Mm -hmm. Tears and fears, and feeling proud to say I love you.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 I really don't know life. I really don't know life. It all. Je moet alles van twee kanten bekijken hier in het leven en eh uh, nou, dat geldt. Voor... Ja, toch? <laughs> ja. Twee lieve dames hier te gast, uh, Linda Oudendijk, uh, bovendien ook nog een uh, talentvol zangeres. Jessie zangeres en dat vindt het Reis heel mooi toch? Ja, ik wou, Beatrice, mag, ik, mag ik even inbreken Gerry Nee, tuurlijk. Uh, ik wou jou vragen, wat heeft nou jou bewogen om aan, aan zo'n gesprek te gaan deelnemen? Uh, ik heb me niet zelf bewogen. Linda die heeft me in beweging gekregen. Oké. Okay. Die heeft een paar keer gebeld. Waarom kom je nou niet? Maar jullie zijn oude kennissen? Nee, dus helemaal niet. Helemaal niet? Maar zij was een groep aan het vormen. Dus wilde mensen hebben die geïnteresseerd waren. Ja. Dus daar heeft ze twee, twee of drie pogingen voor gedaan. Ik ja. denk, nou ja, ik moet niet zo flauw. Kom op, ga Ja. Erheen. Maar, maar uh, had, had je een er echt ja. Ach, dat, is, dat heb je geconstateerd. Maar had je er moeite mee om, om, om die drempel over te komen? Of? Uh, nou, geen niet echt moeite mee, maar ik denk, ja, waarom moet ik, weet je zo? Ja ja, ja, ja, ja. En nu wil je misschien wel zeggen, tegen de zandwoorders die luisteren, of de een hele regio luistert hopelijk mee. Ik Van, zou, kom vooral, hè, toch? Ja, ik zou zeggen, stap, neem die stap en kom erbij. Het ja, want Linda, binnenkort. Weer een nieuwe sessie. Nou ja, het is, je wilde nog wat zeggen. Het is nou, het is gewoon een verrijking voor jezelf. Ja, ja. ja. Daarom, je wordt, er, je wordt er niet slechter van, alleen maar beter. En je krijgt er ook, ja, of je wil of niet, toch meer kennis erdoor. Wat gewoon heel gezellig is. Ja, ja. ja. dat is heel, heel bijzonder. Ja, ja. ja, het is wel zo, inderdaad, zoals Beatrice ook zegt... Uh, het was wel grappig, de eerste kennismakingsronde is van... en, hoe ben je hier, hier uh, gekomen? Ja door, Linda. ja, door Linda. Jij krijgt de schuld. Ik nou, zeg... Ja. Ja. Um, het is, wel, ja, het is inderdaad dat uh, sommigen hadden echt even een setje nodig. Ja. Zo van, ja, maar ja, wat, wat moet ik daar dan? En... Ja, maar omdat ze niet precies weten wat er nee, nou eigenlijk gebeurt Het is gebeurt best moeilijk allemaal, uit te leggen ja, ja. Wat, hoe het voelt daar ook. Ja. Hè? Je kan niet echt van tevoren zeggen van, ja, zo is het. Want je ja. moet het echt meemaken. Uh, maar ja, ik ben blij dat uh, uiteindelijk zij iedereen en ook dus degene in de krant, uh, die zei ook van nou, als ik anderen tegenkom... dan zal ik zeker zeggen dat het, uh, dat het een aanrader is. En ja. gelukkig zegt Beatrice, is dat nu ook? Ja, dat is het ja. ook. Ja. Dus, uh, ja. Leuk. Ja. Maar, ja. Uh, volgende keer, want uh, maar ja, ik, uh, net buiten, uh, zeg maar... Uh, toen de muziek draaide, uh, hoorde ik je zeggen... van ja, de dag is vaak een, een beetje een probleem voor mensen. Ja, weet je, we hadden het nu bijvoorbeeld... Uh, de vorige keer was op woensdag. Uh, nu gaan we het weer op dinsdag doen... Uh, dus dan zijn er wel geïnteresseerden en die kunnen dan net weer niet op de dinsdag. Ja, weet je, dat hou je toch. Ja. Um, dus maar ja. Zijn er meer mogelijkheden om, om, om wat meer dagen te gaan plannen of zo? Nou, dat is in verband. Het, het is best wel um, een uh, tijdbestek natuurlijk. En uh, het is niet zo dat ik nog tijd heb om dan nog een groep ernaast te doen. Uh, maar wie weet, wat niet is, kan komen. Als er genoeg behoefte uh, blijkt te zijn, dan kan dat zeker. Maar voor nu is volgens mij één groep prima. En is het meer van, ja, we moeten geluk hebben... dat uh, de mensen ook kunnen op die ja. dag. Ja. Je kiest toch een tijdstip uit wat voor ons uitkomt. En, ja. Uh, ja. Is het acht keer acht keer weer? Acht, acht keer, acht keer ja. En dan nog vier keer terugkomen. Nog vier uh, eventueel, of, als de als men dat uh, mensen dat willen... Maar dat, wordt, dat komt pas ter sprake aan, aan het, het einde van de acht keer. Dus eerst, het is eigenlijk gewoon eerst acht keer. Ja. Ja, dus we starten 16 april mm -hmm. op een dinsdag. En het zal dan in Pluspunt Noord zijn dit keer. Uh, en uh, op 12 maart, dus aankomende dinsdag... Uh, van half twee tot half drie is er een informatiebijeenkomst okay. in Pluspunt Noord. Ja. Ja. En daar kunnen jullie voor opgeven bij mij. Het is raad. En hoe moeten, ze, hoe moeten ze dat precies doen, Lina? Herhaal het um, nog even. Ze kunnen mij bellen op uh, 06-338-03-279. Hoor ik daar een echo? 06-338-03-279. Of ze kunnen mij ook mailen of vinden in de uh, blauwe tram. Daar zit ik op het kantoor boven. Dus uh, dat kan. Of bellen naar de Bali kan ook in Noord... Opties te over. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ja. hoop nou, ik dat ook. heel veel mensen zich uh, gaan ik hoop aanmelden. Ben je het, ja. het ja. reis, Linda? Zijn wij jullie nog wat vergeten te vragen? Wat je zegt, van, nou, dat wil ik toch beslist nog eventjes kwijt? Nou, het belangrijkste is dat je je aanmeldt en dat je komt. Kijk, nou, daar heel begint goed. het mee. Ja. Precies. En daar is er bij mij ook alles mee begonnen. En ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Heb jij heel spannende dingen ook meegemaakt in je leven die je dan in zo'n gezelschap kan vertellen? Ja, ik ben, ik ben een beetje ja. geïnteresseerd geworden Ik wil het weten. Wat, wat wil je horen? Nou, iets, iets, iets, iets, iets korts, maar wel iets spannends. Iets spannends. Nou, dat kan zo gauw even niet boven, moet ik zeggen. Maar, ah, dat geeft wel maar niks. Doe eerst een stukje muziek. Ik ga ja? even heel heel over nadenken. Heel, ja. om te vertellen. Nou, Lema, een klein Lina, verhaaltje. verhaaltje. Linda stimuleerde altijd... Uh, naar onderwerpen. Dus ja. Ik heb een keer uitgebreid... verteld over Zuid-Afrika. Daar heb ik een zuster wonen... die inmiddels 94 is. En die geëmigreerd is... in uh, 1958... 59. Dus al die tijd ben ik... vanaf 83 ben ik om het jaar... naar Zuid-Afrika geweest. Zo. En, en waar heeft die, welk deel van Zuid-Afrika heeft ze toen? Nou, ze is 13 keer verhuisd. Dat dus <laughs> is de bijna de overal al geweest. Van <laughs> Op een olifant of niet? <laughs> nee, maar haar man was aannemer. En overal waar uh, de treinlijn heen verzet werd... daar werden huizen gebouwd. Dus oh, dan moest ze uh, daar naartoe. Ja. Met, met de trein. Ja. Ja, ja, ja, ja. Tot uiteindelijk ze in Lady Smith eindigde... na de 13e keer. En toen heeft ze gezegd... nu blijf ik hier zitten... Anders weten mijn kinderen niet meer waar ze ooit vandaan komen. Ja, ja, ja. Zo. ja, ja. Zelf was ze natuurlijk al ooit geëmigreerd. Ze had vier kinderen. Dus daar is ze gebleven en daar woont ze heden ten dagen. Woont ze nog in KwaZulu-Natal, in ieder geval het zwartste deel van Zuid-Afrika? Mm -hmm. Wat niet het fijnste deel nee, is, hè? maar nee. ja, je hebt niet altijd keuzes in het leven. En ze wordt momenteel goed verzorgd, want ze zit inmiddels in een verzorgingshuis. Maar dat is wel een, Leuk, een heel ja. spannend ja. onderwerp ook. Hè? Want ja, zo'n uh, uh, Ja, zo verpaald... nou, ik kan er ook heel lang over praten. Ja. Ja. <laughs> het is ook echt wel een deel van mijn leven. En, uh, maar u, ik u, heb dus zist... dagelijks contact met Zuid-Afrika. Je zuster heeft een hoge leeftijd bereikt? Ja, 94 inmiddels. Ja. Ja, ja. En is ze nog uh, vitaal? Nou, ze is in een verzorgingshuis. Ja. Wat daar in Zuid-Afrika makkelijker is dan hier in Nederland. Ah, misschien nog wel het belangrijkste: is dat je geestelijk vitaal blijft ook. Uh, ze is wel... Je kan niet meer met haar bellen momenteel. Want ja, ze is ook aan het dementeren. Dus oh jee, ja. mm -mm. Dat duurt al heel lang... Ja. voordat ik dan contact met haar heb. Maar dan krijg je eerst zo'n verzorgster. En die zegt dan dat ik aan de lijn ben. Zodat ik die tijd niet hoef te nemen. Dus dan gaat het toch wel. Ga je nog naar naartoe? Ik ga sinds 2000... Net voor corona ben ik de laatste keer er geweest. Okay. En het heeft nu geen zin meer... Nee. om erheen te gaan. Omdat ze dus... Toen al dat ik op bezoek kwam. En elke keer als ik dan bij de Lars kwam, zei ze... Oh, ben je ook over? Weet je? Ja, zo? ja, ja. Dan was ja. ik dacht ervoor tevoren ook geweest. Dus ja, dat is dus nu ja Luisteraars die net... ik wel een dochter uh, van er altijd overkomen. Oké. Luisteraars die net zijn ingeschakeld. Uh, de studio Linda Oudendijk en mevrouw Beatrijs En de achternaam was ook weer... Klaasons. Uh, beide dames vertellen ons alles over een, uh, een, uh, ja, een soort praatgroep, mag ik het noemen? Hè? Ja. Uh, ja. maar met een, hele speciale, uh, uh, een heel speciaal doel: om mensen meer uh, verbinding, uh, verbinding ja. uh, tot stand ja. te brengen naar ja. elkaar en, en uh, openhartig verhalen te delen, naar elkaar te luisteren vooral. En uh, ja, fantastische initiatieven natuurlijk op de eerste plaats. En misschien ook wel best wel uniek hier in de regio, want, want uh, ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord, van dit soort uh, groepen, zeg maar. En ik ben ook oud. <laughs> <laughs> en ik heb ook heel veel te vertellen, maar ik heb mag eigenlijk Mag niets... meedoen, hoor. Je kan, <laughs> ja, mag, mag, mag, je kan meedoen. Ja, ja. Neem hem alsjeblieft mee. <laughs> <laughs> maar het is niet alleen voor ouderen, hè? Het is ook voor jongeren, iedereen. Jongeren, is iedereen, iedereen ja, er is geen leeftijd aan. Uh, nee, maar, maar wat is dus, ja. jullie jongste kandidaat of jullie jongste deelnemer? Nou, de jongste was, uh, denk ik, in de vorige groep dan. Die was eind 50? Ja. Dus dat een beetje doet. mijn leeftijd dus. Een beetje jouw leeftijd. <laughs> ja, ja. Nee, heb, jij bent nu in de warm met het programma... het haperende brein. Dat is weer wat anders, hè? Ja. Vanaf 60 ongeveer, ja. denk ik. Vanaf 60, 60. Ja. Nou, en ouder, ja. Er is inderdaad niet per se een leeftijd aan verbonden... maar we merken dat dat hmm. wel de... Uh, en dan gaat het echt tot... Uh, zeg maar Ver in 100. de negentig, ja. hè? Ja. Ja. Ja. Is mooi, want het is wel een <laughs> stukje bagage... wat je uitdraagt, hè? Dat, ja. uh, het is, dat is echt heel mooi. Nou ja... ja. Wat zo leuk is, dus nu vertelt Beatrice even een klein stukje over Zuid-Afrika. Uh, over Afrika. En uh, dan heb je meteen zoiets van: oh ja, je leert iets van iemand ja. kennen. Dus iemand krijgt meteen ook een, een soort leuk, van ja. Ja. diepgang voor je, prikkelt, je. Je prikkelt inderdaad mensen. Want op het moment dat Beatrice over, over Afrika begint, dan word ik ook gelijk geprikkeld. En dan kom je met muziek natuurlijk. Ja, oh. ik oh. dacht meteen aan Lady Smith Black Hij Had ook gekund. Oh. Had ook gekund. Ja. Ja, ik dacht, uh, daar gaan we. Chigiza, vuka vena. Chigiza, chigiza, vuka vena. Chigiza, chigiza, vuka vena. Chigiza, chigiza, vuka vena. Chigiza. Zole shete si si njehangilia pela. Nukadea kola, efatela potulua. Ska di ska di ska ne unala. To hellari pujo ema usani, Ussane ussane ussane ussane kikajen. Uka muso uka muso Ni usani, ni usani kikaje. Buka mo, sobu ka <laughs> Dit is van, uh, van het album uh, van mijn padel tot die kaap van Stef Bosch. Afrikaanse cd's. Geweldig mooie muziek. Echt waar? Ja, ja, ja. Joh, dat is, ja. Uh, ja leuk hoor. Uh, ja. Het was helemaal te zwingen hier, ja, hier. Ja, ook, heel vrolijk. He? Ja, we ja, kunnen helemaal blijven. En de stijl, ja. die, die, dat, dat hoge, dat is toekoe, dat is lekker. Ja. Daar uh, heb je heel snaar op een stuk gespeeld. Wist jij, Willem, dat we nog een hele hoop uh, nieuwtjes hebben wat pluspunten betreft? Nou, dat vind ik op zich ja, ook ja, pluspunten. dames ja nou Linda kan uh, weg ja, Linda zit zitten nou, toch dus, uh, het is wel een leuke link uh, van uh, Afrika uh, en de muziek uh, ja. uh, naar de bloemen uh, mijn vader die zit in de bloemen import en export en uh, die brengt uh, bloemen vanuit Zuid-Afrika hier naartoe maar ook over de wereld en ook vanuit Portugal en dat zijn uh, proteas ik weet niet of jullie dat kennen maar dat zijn hele mooie grote bloemen je hebt er allerlei verschillende soorten van kleur ook uh, kleuren, ja. ja. Uh, en uh, die hebben wij nu vandaag... Uh, bij, uh, in de blauwe terren bij het bloemschikken. En we hebben nog een paar plaatsen. Want er zijn wat afzeggingen door ziekte helaas. Dus uh, ik geloof dat er nog iets van drie of vier plekjes zijn. En dan gaat uh, Joop Jansen... Uh, onze ja. bloemschikker, uh, expert, die uh, gaat het dan begeleiden... Uh, en het is in de blauwe tram vanmiddag vanaf uh, twee uur. En het, de kosten zijn 12,50. En jullie kunnen je ook opgeven bij mij. Uh, en dan, dan maak je een bloemstuk? Dan maak je een bloemstuk. Uh, je neemt een uh, diepe schaal mee en een snoeischaar. Okay. Uh, want zijn, uh, zijn proteïes hebben stevige, bloem, stevige he, ja. uh, nou, ja, stengels. Uh, dus daar moet uh, wel eens een stevige schaar uh, tegenover staan. En dan uh, krijg je een stukje oase van ons. En dan wordt, gaat Joep, uh, Joep. Joep Joop die gaat uh, voordoen uh, uh, hoe het allemaal ingestoken kan worden. Zodat het een heel mooi geheel Leuk. wordt. Ja. Dus uh, geef je op. Een Zuid-Afrikaans boeket. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja met, uh, alle, uh, met verschillende soorten proteas krijg je dan mee. Leuk. Ja. Um, dus dat is iets leuks. En dan hebben we um, vanmiddag. Uh, nee, even kijken. We hebben vanochtend dus nog de Vrouwendag bijeenkomst. Ja, dat moet je ook nog vertellen. Ja, dat ja. begint zo al. Uh, om tien uur, tien tot twaalf. Daar gaan een aantal uh, uh, vrouwen vertellen van uh, ja, wat ze hebben meegemaakt in hun leven. Wie hun inspireert. Um, en waar ze hun kracht vandaan halen. Dus dat is ook leuk om bij aan te sluiten. is een beetje kort dag nu. Uh, zijn en het Nederlandse vrouwen uh, of zijn het ook buitenlandse vrouwen? Uh, het is eigenlijk de, de vrouwengroep van Vivian Botros. Ik weet niet of je ja, ja, haar kent. Ja, kennen. ja, ja. Ja. Uh, dus dat is van allerlei nationaliteiten. Ja. En er zijn ook gewoon Zandvoortse dames die, die erbij aansluiten. Dus het is van alles. Mooi. Ja. En dan hebben we uh, 19 maart, wat ik nog eventjes in het zonnetje wil zetten. En wat weer met muziek te maken heeft. Dat is Salsa Joy. En dat is een groep uh, dames. En die komen bij ons langs op 19 maart van 2 tot half 4. In de blauwe tram. En dan gaan ze dansen met het publiek op swingende salsa klassiekers. En het voornaamste doel van hun is een feestje bouwen met iedereen. En ze zeggen, je vertrekt altijd vrolijker dan dat je bent binnen. Ja, maar dat is zal leuk zaalzaal. Ja. ja. ja. Dus, uh, en het is gratis, dus uh, sluit aan. Kijk. En uh, dans lekker mee. Ook als je alleen maar kan komen kijken. Van harte welkom. En geef je ook eventjes op bij mij. Of bij de blauwe tram. Uh, dus uh, dan kun je bellen met 0633... Ik moet dat even opzoeken. 338-03279. 06338 03279. 03 mooi. Ik, hoef, ik hoef je alleen maar mooi. aan te kijken. Hè? <laughs> dat echo-apparaat dat echo werkt <laughs> ja, nou, goed, hè? de echo aanzetten. Ja. Leuk, Linda, allemaal. Leuke dingen, zoveel hè? Zoveel deze leuke periode. Ja, ja. En jouw verhaal, mijn verhaal. Dus. Ja. ja, nou, zo zie je maar weer. Nou, hartstikke mooi. Ja, nou, nou, Beat ja. hartelijk dank voor je dank. komst en, en, en, je, en je mooie verhaal over Afrika. Tot ja. En je straalt, je straalt blijdschap uit. Dus je hebt, het, je hebt het naar je zin op de groep. En Linda, jij ook natuurlijk van harte bedankt. En kom ja. ook nog een keer zingen hier. Want dat Komt vonden we ook leuk. Ja. Heel leuk, dankjewel. Dank jullie wel. het net over bloemschikken en alles wat niet meer zei, maar er eh, is dus gisteren nog een, een bloemisterij ontploft, Wat zeg je me nou? Ja, dat kan allemaal klapperozen, joh. Ik vind het zo, ik vind het zo, ja, wat moet ik hier nou van zeggen? Eigenlijk. <s> nou, je moet er weinig over zeggen, joh. Ik zeg Ik heb, weinig ik, heb ik nou een groene trui aan, hè? Ja, ik zie het. En ik had, van de week had ik een fel rode trui aan. Ja? Ja. Maar het eh, ontplofte ik ook zo wat, joh. Hoe kent het hè? Ja, we, we zijn was knalrood. Goed. Oké, okay, we gaan richting de klok. Het valt tien uur. En we hebben het eerste uur hebben we er al weer op zitten. Het is, uh, het is werkelijk niet te geloven. Zo snel is dat weer. Ja. Weer gaat, zeg maar. Sneller dan het geluid, luisteraars. Nee? Ja, sneller dan het geluid. Ik, uh, ja, ik, moet, ik moet er even een heel klein stukje muziek op zetten tot aan de klok. van. Maar, maar, uh, van. Ik, ik kom uit Duitsland. Ik, ik ben zo aan het genieten hier van die. Schone um, muziek die je draait, uh, Wilhelm. Ja, dit is Sabbedak uh, muziek. Zabedak. Ja. Oh, heeft die doos die wikker met een dit? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Tot aan de klok van tien.